9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Verhagen gaat snel met telecombedrijven praten... over de grote problemen voor gebruikers bij netwerkstoringen. Dat schrijft hij in een Kamerbrief... naar aanleiding van de storing bij Vodafone... na een brand in een netwerkcentrale. Verhagen wil nagaan of klanten bij een grote storing... sneller van andere netwerken gebruik kunnen maken. Vodafone zegt dat alle klanten in de loop van de avond weer kunnen bellen en sms'en. De mobiele internetdiensten in de regio's Rotterdam en Den Haag liggen er waarschijnlijk nog twee dagen uit. Het telecombedrijf is in gesprek met KPN en T-Mobile om gebruik te kunnen maken van hun netwerk. PVDA-kamerlid John Leerdam is opgestapt. Hij was in opspraak geraakt door een interview op 3FM, waar hij heel serieus mee over allerlei verzonnen nieuwsverhalen.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 Het is de eerste keer dat er zo breed wordt opgeroepen... om te protesteren tegen de omstreden amnestiewet. In China zijn fossielen gevonden van grote, gevederde dinosaurussen. Het is de grootste diersoort met veren die ooit heeft bestaan. Zo groot als een bus en met veren als een emu. Het dier zou een voorvader zijn van de Tyrannosaurus Rex. Onderzoekers vragen zich nu af of die misschien ook veren heeft gehad. Tot nu toe werd aangenomen dat de grote vleeseter een gladde huid had...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 Willemijn Veenhoven. Het is twee over negen. We hebben steeds meer vrijgezellen in Nederland. Maar je hoort eigenlijk nooit hoe dat in de praktijk is. Hé hey Luc? Nee, Van nooit. mij, elke dag. Maar goed, vanaf zondag hoor je een documentaire die daar een heel erg mooi inkijkje in geeft. Even een fragmentje. Dit kledingrek ben ik heel trots op, want dat heb ik op straat gevonden een paar maanden geleden. Maar, um, en ik was vooral heel trots omdat het me in mijn eentje gelukt is om het hierheen te uh, uh, slepen. En toen heb ik de soort uh, plaatselijke dronkenlap uit de straat gevraagd of die wilde helpen om mee naar boven te tillen. Oh, okay. dat en nog veel meer praktische single ervaringen. En ook over waarom het in Nederland zo lastig is om erover te praten als je single bent. En dat het toch maar vooral sneu wordt gezien. Daarover gaan we het hebben met de maaksters en uiteraard vrijgezellen Maartje Duin en Esma Linneman. Die zijn hier zometeen. Eerst even voetbal. Frank Wielaert, Chelsea, Benfica, de kwartfinale van de Champions League. We zitten in de 19e minuut. Het is nog 0-0 in Londen. En Benfica moet een goal maken om in ieder geval verlenging af te dwingen om zo nog de halve finales te kunnen halen in de Champions League. Net een blessurebehandeling gezien van Bruno César. Die was verkeerd gevallen. Wat last van zijn schouder. Maar inmiddels voetballen we weer. En Benfica is gekomen om aan te vallen. Jorge Jesus, de trainer van Benfica, die zei dat van tevoren al. Uh, wij zijn echt niet bang voor Chelsea, echt niet bang voor hun uh, home records, zoals het dan uh, heet. Zij, uh, omdat ze thuis maar niet verliezen. Wij gaan gewoon proberen daar uh, te winnen. Wij willen tenslotte uh, verder en uh, tegen Barcelona gaan spelen in uh, de halve finale van de Champions League. Nu lijkt het er even op alsof Benfica erdoor is, maar Tsjech komt op tijd zijn doel uit, schiet de bal over de zijlijn en redt zo voorlopig even de achterhoede van Chelsea, de Londenaren die uh, rustig wachten op uh, Benfica. Rustig de aanvallen afwachten. Gewoon gecontroleerd proberen te spelen. En dan af en toe op de uitbraak uh, er door proberen te komen. Eén keer bijna succesvol dus via Mata. En nu een gele kaart voor Cardoso. Vandaar uh, uh, de herrie een beetje op de achtergrond. De centrale aanvaller. Van Benfica krijgt een gele kaart van overtreding op het middenveld. En dat is een typische spitse overtreding. Op een plek waar het niet hoeft, de overtreding maken die ook niet echt heel erg nodig is. 0-0 dus nog in Londen tussen Chelsea en Benfica. Dan die andere kwartfinale. Jan Rolfs, Real Madrid. Apostia. Ja, nee, god, vergeet het maar. Doe het maar lekker <lacht> zelf, Jan. Ik begin de Cyprioten. Ook de Cyprioten, zeggen we gewoon. kan niet zeggen hoor. De Cyprioten. 0-0 in Madrid. Uh, ook daar zo'n 20 minuten gespeeld. De koninklijke valt aan, maar heeft het net nog niet gevonden. Het wordt goed gekiept door Urco Pardo. De doelman van Apuel Nicosia. Want zo heet die club. Ja, en die doelman ja. was ooit een uh, jeugdkeeper bij Barcelona. Heeft dan nog gespeeld met de grote Messi. Maar het is de ene aanvalsgolf na de andere van Real. Met Marcelo, met Ronaldo. Die speelt vanaf de linkerkant. Kedira is ziek. En Marcelo die nu... Doorkomt in het straksgebied Twee man omspeelt. En dan is er weer een hoekschop voor Real. Ze hebben we al vele hoekschoppen gehad. Ik heb er vijf geteld. Maar het heeft dus nog niets opgeleverd. Maar de technische staf met Mourinho voorop zit ontspannen in de dukkout. Want dit kan natuurlijk niet fout gaan. We GELUIDEN. hebben ook één aanvalletje nog gehad van uh, Apoel. Maar dat heeft ook niets opgeleverd. 0-0 in Bernabeu. Topics. Volgens mij moeten we even naar Frank. Frank Bielaert. Ja, als je bij wil blijven wat er gebeurt in Londen, zou ik het zeer zeker doen. De bal ligt namelijk op 11 meter in het strafsoepgebied van Benfica. Maar de scheidsrechter uit Slovenië, meneer Skomina, is nog niet uitgeschreven... voor wat betreft de gele kaarten. Bruno Cesar is het tweede slachtoffer wat dat betreft qua gele kaarten. De andere is de man van de overtreding, Gavi Garcia... Hij uh, liep zijn uh, tegenstander balven. Dat was uh, Mata die daar onderuit ging. En uh, daarvoor krijgt Chelsea nu de penalty. En dus ligt die bal daar op 11 meter. staat Lampert achter de bal. Maar hij staat er al een tijdje. Omdat Comina dus, uh, zijn schrijfwerk eerst op orde moet hebben. Tegenover Arthur die nu op zijn doellijn gaat staan. En dan is het aan Lampert. Met al zijn ervaring om koel cool te blijven en die penalty af te maken. Oeh! Hij schiet er net onder Arthur door. Net hard genoeg om de doelman van Benfica te verslaan. En Chelsea op een 1-0 voorsprong te zetten in Londen. En dat betekent over twee wedstrijden dat Chelsea met 2-0 voorstaat. En eigenlijk verandert dat de opdracht van Benfica helemaal niet. Want die moesten toch al twee keer scoren om door te gaan naar de volgende ronde. Today Topics. Met Luc ook de bezichtige op radio1.nl op de webcam. Juist, we gaan naar de top 5. Op 5 een stroomstoring in Rotterdam. Iets na half 2 zaten zo'n 10.000 huishoudens zonder stroom. De stroomstoring is veroorzaakt door uh, drie beschadigde kabels. En die kabels zijn beschadigd geraakt uh, bij graafwerkzaamheden door derden. Oh, oh, altijd weer die derden. Hè? Het leven zou gewoon een stuk makkelijker zijn als er geen derden zouden zijn. En die derden zorgden er dus voor dat er een stukje overlast was naar de mensen toe. Overal waar ik omheen kijk staan mensen voor de winkels. Uh, omdat ja, de winkel zelf uh, geen stroom meer heeft, dus de kasseregisters werken niet. Uh, ja, dus uh, zover als ik kan zien. Mensen staan uh, bij het Marconiplein, bij de kantoren langs het uh, Marconiplein staan ze op straat. Ja, een gekke huis dus. En dat is niet de eerste keer. Sinds dit jaar is de stromen vaker af dan op daar in Rotterdam. En dus zijn de Rotterdammers er een beetje klaar mee. Ja, ik had klanten in de zaak. En als ze binnenkomen, dan gaan ze weer weg. En de mensen van op straat ze komen alleen maar voor wc. Wij hebben ook ijsjes. Nou, nu werken we ook niet. En als het nog lang duurt, dan gaat het echt smelten. Het is dus... dus niet de eerste keer dat u hier last van heeft trouwens, hè? Tweede ja, keer. Ja, dat ja. is de tweede keer. Het is alweer de tweede keer en voor sommige mensen is het gewoon de druppel. Bijna een half uur heb ik gestaan voordat de metro kan gaan rijden. En dan hoor je gegeven moment, de metro gaat niet verder. Door de Waarom Wat moest u een dat... half uur wachten voordat de metro ging rijden? Ja, omdat alles plat lag. Ja, werkelijk alles lag plat voor de zoveelste keer. Maar dit is al de zoveelste keer. Het jaar is pas begonnen en dit de zoveelste keer. U heeft eigenlijk zoiets van, het gaat, waar gaat het heen? Het gaat niet goed met Nederland. Echt niet. Dank u wel. Ja. U uh, heeft er ja, hier ja, een... 70 hier, maar uh, de, de laatste jaren hoe het gaat, nee. Dank u wel en ja, sterkte. Maar het steeds letter, de burgers, <laughs> steeds de mensen die eronder lijden. Dank u wel. Ja. Weet je, want ze zitten daar in hun kamer te vergaderen en, en zo. Huh? Dank u wel en ja, sterkte. En ze krijgen hun natje en hun droge, alles gaat goed met ze. Dank weet u wel. Je, en zo, maar het zijn de burgers. Dank u wel en uh, ja, wat er dan precies aan oorzaak ja, is... Er wat... werkt ook een... Uh, <laughs> Je tel telefoon niet. Dank u wel. Dus je komt bij de metro en daar hoor je zich alles ligt plat. Dank u wel en sterkte. Ja, maar steeds de burgers, steeds de mensen die eronder lijden. Dank het u gaat wel. niet goed met Nederland. Echt niet. Ja, nummer 4 dan. Autoverkopen in Nederland zijn in het eerste kwartaal gedaald met 7,6 procent. En volgens de Rai en de BOVAG is dat een lichte daling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Louis Dekker, autospecialist van de economieredactie. Is dat wel een licht 7,6% eraf? Ach ja, het is maar wat je ervan maakt. Ja. Uh, ja, ja. <lacht> uh, ja. En het is, omdat, oh ja, het is omdat er een daling van 10% werd verwacht. En ja, dan is 7,6%. Dat is eigenlijk al prima. Aan de andere kant, uh, er zijn veel auto's verkocht... die voor dealers heel weinig opleveren. Van die kleine, zuinige autootjes. Die worden bij wijze van spreken soms echt met zoveel korting gegeven... dat je ze gratis zou krijgen. Ach, niet waar. Nou sla ik door, maar je oh. snapt het verhaal. Nee. Uh, als de verkoop dan daalt, dan krijg je dan die krijgt natuurlijk een tik. Die heeft daar last van. Ze verdienen al zo weinig en het daalt ook nog. Dus dan telt het bij elkaar op. De grootste stijger is trouwens Kia. Die zagen hun verkoop verdubbelen. Dan nummer drie, de Hetwiegenpolder. Enorm zorgkindjes dat die eerst onder water zou worden gezet... en toen weer niet, en toen weer wel, en toen weer niet... en nu misschien weer wel. Echt, je wordt er gek van. Even de geschiedenis in.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 Ja, en dat zou dan ontpolderen moeten zijn. Hè? Het onder water zetten van dat gebied. De Zeeuwen vinden dat niet zo leuk. En ook de regering was tegen. In het regeerakkoord staat dat de boel niet onder water gezet gaat worden. Maar nu ineens, misschien toch. Brussel dreigt zelfs met een procedure tegen Nederland... als het niet snel met een beter plan komt. En daarbij loop je het risico op een miljoenenboete. En zo gedacht komt het alternatief om de Hedwigge polder deels onder water te zetten... nadrukkelijker in beeld. Tot verdriet van veel zeeuwen. En een van die zeeuwen is Ad Kopian van het CDA. Die verkocht ooit zijn ziel aan het kabinet... zodat de polder niet onder water zou komen. Het stom komt nog net niet uit z'n oren. Geluiden als van uh, de halve polder moet onder water. Nee, die kunnen op geen enkele wijze op steun van... Uh, van het CDA of van deze volksvertegenwoordiger rekenen. En ik reken ook op mijn collega's van andere partijen. Deze maand moet er een definitief besluit vallen. Dan Wilders is uit op de val van minister Leers op twee staat dat. Tenminste, dat schrijft de Volkskrant vanmorgen. Wilders vindt dat minister Leers te slap optreedt... en in Europa te weinig voor elkaar krijgt. En zou maandag bij premier Rutte en vicepremier Verhagen... hebben voorgesteld Leers weg te sturen en zijn portefeuille onder te brengen bij minister Opstelten of staatssecretaris Steven. Nou, dat klinkt als een verhaal, dat zou zomaar waar kunnen zijn, maar dat denkt de rest van Den Haag nog... Net iets anders over. Nou ja, inderdaad, wat je, wat je, wat je zegt, iedereen ontkent het. En je kan zelfs het woord categorisch ont ontkennen gebruiken. Geert Wilders uh, heeft een tweet uh, verstuurd van de kanaar van het jaar. Ja, kanaar was hier na een uurtje training topic, hè. dat is ook voor het eerst. Maar goed, Wilders is niet de enige die het ontkent. Ook premier Rutte en de woordvoerders van het CDA en de VVD. Alles en iedereen zegt dat het is. Maar de Volkskrant blijft bij het verhaal. Zeker, 100 Ja, Ik kan alleen zeggen dat we voor 100 instaan in staan voor deze bronnen. En dat we er zeer van overtuigd zijn dat dit maandag is gebeurd. In het kathuys en dat overigens ook de bronnen daar nog steeds heilig van overtuigden. De oppositie denkt ook waar rook is is vuur en dus vraagt de D66 om een brief. Uh, mevrouw de voorzitter, in aanleiding van de berichtgeving: ...hedenmorgen morgen in de Volkskrant zou mijn fractie graag een brief van de regering willen hebben uh, voor morgen 12 uur. Dank u wel, mevrouw van Miltenburg. Het lijkt mij echt overdreven. Ja, voorzitter, hier sla ik me bij aan. Meneer die. ik zou graag een vraag aan de brief willen toevoegen. Dank u wel. Mevrouw Sterk. Nou, en zo ging dat nog wel eventjes door, hè? alleen maar over die brieflullen en zo. Ze waren er maar druk mee in Den Haag. We gaan naar een doelpunt bij Apoel tegen Real Madrid. Ja, wie anders dan Cristiano Ronaldo heeft eindelijk gescoord in de 26e minuut voor Real Madrid. Een, een bal van zijn dijbeen af in het doel achter doelman Urko Pardo. En Real lijkt los te komen nu in deze wedstrijd. Het is de zevende goal in de Champions League voor Ronaldo. En zijn 46e in alle competities dit seizoen. Real dus op 1-0 tegen Abuel Nicosia. Dan nummer 1, tot slot nog de veel van Vodafone. Door een brandje in een belangrijk Vodafone gebouw konden veel mensen niet bellen niet en niet sms'en niet. We gaan even de straat op. Gerry, doet je telefoon het al. Nee Herman, jammer genoeg uh, nog niet. <laughs> Toen ik hier vanmiddag aankwam in Rotterdam was het voor mij niet mogelijk om met jullie in Hilversum te bellen. En dat ik nu het ongeveer vijf keer moet proberen en dat ik jullie dan aan de lijn krijg. Zorgwekkend, Gerry, Dank je wel. En sterkte. We gaan naar Jeroen. Jeroen, hoeveel streepjes heb jij? Is de paniek nog steeds niet weg? Nee, want ik heb nu uh, opnieuw weer geen bereik. Dus uh, geen signaal. Het zou er wel moeten zijn... want dat 2G-netwerk zou inmiddels een beetje in de lucht moeten zijn. Hmm, dat is nog niet het geval, hè? begrijp ik. Gaat het wel gebeuren? Het moet allemaal gaan werken in de loop van de avond... want ze zijn hier <lacht> druk bezig. Alhoewel, ze zitten nu te eten. <lacht> Wat? Ja, geen slecht nieuws. Jullie zitten gewoon aan de friet. Jullie moeten die boel weer aan de praat krijgen. Ja. Precies, schat. Ze zijn helemaal met de pot gerukt. Honderdduizenden mensen getroffen door een massale storing die de hele dag duurde. Ik vind het echt heel erg vervelend, ja. Want Wat kunt u allemaal niet dan op zo'n dag? Nou, gewoon geen contact met mannen en kinderen. Telefonisch? Ja. Hmm, interessant. En als je tegenover staat, kun je dan wel contact leggen? Ja, ook. Heel vervelend. Mm. En dan ja. blijkt hoe afhankelijk je bent. Ja, ben je ook. Dat is ook heel angstig, vind ik. Ja, Verschrikkelijk. Mensen die niet met Vodafone belden, kwamen met de vrij vandaag. Vodafone abonnement? Nee, ik heb geen uh, Vodafone. Geen van alle? Nee. Gelukkig maar, misschien. Ja, Denk zeker zit weten. Zit nou. Ja. Zit wel even. Gelukkig wel. Zeker na die brand. Ja. Precies. En hij uh, kon niet bellen. Ja. Nee, dus, uh, nee, ik heb gelukkig geen last van, dus uh, dat scheelt weer. Ja, dat scheelt weer in die enorme stapel aan ellende die zo de hele dag voorbij komt. Hè. De vraag is: hoe valt dit eigenlijk te voorkomen? Ik had nagedacht over een oplossing voor Vodafone. Ja. Misschien naar een andere provider aan. Als je bij Vodafone zit. Ja, ik zat zelf te denken, misschien kunnen alle providers onderling met elkaar afspreken... dat als ze eruit gaan, dat ze via elkaars netwerk kunnen. Ja, dat zou inderdaad ook kunnen. Ja, dat zou ook kunnen. Vraag het dan niet. Als je <laughs> to, helemaal... Uiteindelijk is Vodafone de hele dag... Maar dit is nou de zoveelste oh, keer dat ja. alles plat lag. Het gaat niet goed met Nederland. Echt niet. Dat was een middelbij, tot morgen weer. Nee, uh... ik heb ook een foto Ja? Lekker rustig vandaag. Zo, nou. Heerlijk was het hè. Heerlijk. Ik zie je later. Tot morgen. Oh, nee, morgen vrijdag, overmorgen. Vrijdag zijn we er weer. Oh. Tot dan, Luc. Radio 1 begann today. Voetbal, zo uiteraard. En Rol Maalderink, die struikelde laatst in een Amerikaans gehucht over een rij van 100 mensen met enorme dollartekens in hun ogen. Hij legt zo in Exit Holland uit hoe dat zat. En uh, praat vooral mee hier op Twitter met de hashtag BNN Today. En op Facebook, facebook.com/slash BNN Today. van Ligili, maar nu door Triggerfinger. I Follow Rivers staat op het moment nummer 1 in de top 40. Voetbal, ja. Frank Wielaar, Chelsea Benfica 1-0 nog steeds. Nog steeds inderdaad. Het had 1-1 kunnen zijn... als de volley van Cardozo niet door Terry van de lijn was gehaald bij Chelsea... Dat was een, een van de weinige goede aanvallen van Benfica. Die nemen nu wat toe in getal. Maar Aymar loopt zich vast op David Luiz achterin bij Chelsea. En dan wordt de bal uh, maar weggeschoten door Ramirez. Uh, nee, Mikel is het uiteindelijk die de bal over de zijlijn schiet. Zodat de Portugezen weer kunnen gaan ingooien. Het is nu wel duidelijk dat Benfica echt volop de aanval gaat spelen. Want ze moeten een 1-0 achterstand goed maken. En ze stonden ook al 1-0 achter na de eerste wedstrijd in Portugal. En dat betekent dat de Portugezen twee keer moeten scoren in Londen. Dankjewel Frank. Jan Rolfstam, Real Madrid, Apuel Nicosia. 1-0 voor Real. Doelpunt Cristiano Ronaldo in de 26e minuut. Nu een kans voor Top die doorkomt over de rechterkant. Eigenlijk oog in oog met doelman Urgo Pardo, maar Top faalt. Real natuurlijk veel beter dan Apuel Nicosia. Veel aanvallen, veel kansen, maar af en toe is het tempo toch nog wat te laag. Wat weinig diepgang ook van de twee backs, Marcelo en Sergio Ramos. Er is niet genoeg beweging voorin bij de spitsen, bij Higuain. Maar de ploeg is natuurlijk herenmeester in het eigen Bernabeo. 1-0. Voor Real tegen Abuel Nicosia. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Je hebt geen krantenabonnement meer nodig, want je kan straks online je eigen krant bij elkaar shoppen. De uitgevers van de Volkskrant, het NRC en het Financiële Dagblad, die komen namelijk dit jaar met een digitale database met krantenartikelen. Piet Bakker, krantendeskundige van de Hogeschool Utrecht, die heeft wel een idee hoe die database straks werkt. De lezer krijgt eigenlijk alle, alle artikelen die de kranten aanbieden voor zijn neus, kan eruit kiezen, zijn eigen menu uh, vaststellen. En hij betaalt maar één prijs, dus ongeacht hoeveel hij hier neemt. En daarmee lijkt het systeem erg op wat nu in Slovenië en Slowakije uh, aangeboden wordt. Uh, de kranten worden wel gecompenseerd op basis van kliks. Dus als een artikel veel gelezen wordt, dan krijgt een krant daar, uh, daar meer geld voor, uh, voor terug. Ja, en dus is het belangrijk dat je als lezer op dat artikel klikt. Dan verdien je er als krant weer geld aan. En dan moet je natuurlijk een goede kop hebben. Een goede kop boven het artikel. Dat is natuurlijk altijd belangrijk, maar in dit geval helemaal. Um, Jochem van den Berg, goedenavond. Goedenavond. Hoofdredacteur van het satirische site De Speld. Jij weet hoe belangrijk een goede kop is. Uh, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ik bedoel, is, ja, we weten allemaal dat het belangrijk is, maar hoe belangrijk precies? Uh, nou ja, het is, het is eigenlijk je brood. Ik bedoel, je, uh, als mensen een artikel willen lezen, is er gewoon een goede kop nodig. En het internet heeft dat alleen maar uh, sterker gemaakt. Uh, ook als je kijkt naar uh, statistieken, is het zo dat uh, eigenlijk acht van de tien uh, lezers lezen de kop. Uh, en twee daarvan lezen alleen de rest van het artikel. Dus, dat is niet veel. Nou ja, het, We gaan even naar het, het voetbal, Jochem. Ja, Roos heeft gescoord. Ja, het zat er natuurlijk aan te komen. Tweede doelpunt voor Real Madrid tegen Nico Nicosia. Kaka met een uh, prachtige trap. Hoor, Het is een aanval over de linkerkant. Ronaldo, Marcelo, Kaka kijkt. En hij schiet de bal binnenkant van de schoen. Schitterend in de verre hoek. Een prachtig doelpunt van Kaka. De Braziliaan eindelijk weer op de weg terug naar die slepende knieblessure die hij heeft gehad. En dit is een wonderschoon doelpunt dat hij maakt. Een trap van zo'n, uh, nou het is een 20 meter en 2-0 voor Real. Jorgen van den Berg van de spelt, De die waarschijnlijk ook gewoon met één oog naar het voetbal zit te kijken thuis, of niet? <lacht> <lacht> Denk ik zo. ja, nou ja ik, ik was hier op geconcentreerd, maar ja, ja, als daar scoort, dan wil ik natuurlijk, ben ik wel afgeleid. Ja, ja, nou ja goed, dat <lacht> heb je nu even mooi meegepikt. Nee, we hadden het erover hoe belangrijk een goede kop is. Jij zei, uh, acht van de tien mensen leest alleen maar de kop, hè? De, de maar twee mensen op de tien lezen überhaupt de rest van het artikel. Het is Klopt. dus heel belangrijk, ja. En de vraag is natuurlijk, wat maakt dan een goede kop? Nou ja, de belangrijkste voorwaarde is dat je gewoon meteen weet waar het over gaat. En uh, de tweede, als je zeg maar een minder directe kop hebt, uh, dan moet je wel heel benieuwd zijn als lezer uh, wat de rest van het artikel gaat lezen. Dus dat betekent dat er ja, ja. Een, uh, een, een bepaalde twist in moet zitten. Nou, gooi er een zijntje wat vind jij een goede? Uh, ja dan ga ik toch even uit eigen werk uh, citeren uh, tweede rangs burgers weggezet als moslims uh, maandag haar, rustig nou ja. uh, maandag rustig verlopen uh, langstudeerboete, nadelig voor langstudeerders. Uh, <lacht> dus je probeert een beetje met uh, verwachtingspatronen ja. uh, te spelen op die ja. manier. Ik moet er natuurlijk en wel even het... bij zeggen nog even uh, voor de mensen die pas na het voetbal inschakelden die een minuut geleden, dat jullie een satirische site zijn, dat hoor je er wel aan af. Dus dat moet natuurlijk wel een bepaalde twist in de kop zitten. Nou, nou begreep ik dat jij zei, woordgrappen kunnen eigenlijk niet in een kop. Nou, ze kunnen bij, bij hoge uitzondering, in de zin dat het het moet een hele goede woordgrap uh, zijn, anders dan, uh, dan is het gewoon heel flauw en dan ja. zou ik daar ook niet op klikken in ieder geval. Maar bijvoorbeeld, uh, dat vonden wij op de redactie toch gezamenlijk wel een van de beste, um, de kwartfinale Euro 2000. We wonnen van Joegoslavië met 6-1, Kluivert scoorde vier keer en De Telegraaf kopte Kluivertje 4. Ja, ja, ja. Nee, ja, valt het niet zo mijn... lekker bij jou. Dat, nee. Uh. Ja, de telegraaf is er natuurlijk wel, uh, wel goed in. Ja, is op die manier worden wel zeg maar, bepaalde termen gemunt... waarvan je dan hoopt dat het aanslaat, uh, lijkt nou, Dus dat kan goed werken, maar volgens ja. mij gaat het ook heel vaak mis. Ja, en wat de telegraaf natuurlijk supergoed doet... is dat ze tegenwoordig ook wel een embleempje opplakken... met die, uh, bijvoorbeeld het monster van Riga over Robert M. Nou ja, een... Uh, overal meteen een en is bij en dan weet je gelijk waar het over gaat. Dat doen ze ook slim. Hey, hey, we hadden een paar um, koppen aan jou doorgegeven. met de vraag: Dit zijn zulke verschrikkelijke koppen, verzinnen zelf een betere. Waaronder ja. uh, in de trouw stond: um, Kamer, homo's niet langer uitsluiten bloeddonatie. Ja, ja ik, ik had vooral moeite met uh, die formulering: niet langer uitsluiten. Want dan moet je dus al twee keer nadenken omdat daar een soort uh, dubbele negatie in zit. Ja. Dus daar, dan kan je volgens mij gewoon beter zeggen, ook zonder kamer ervoor van haakjes of uh, tussen aanhalingstekens, homo's mogen doneren. En dan kan je dat later nog uh, nuanceren in je artikel. Precies, lijkt me ook een stuk uh, handiger. En dan in het NRC, um, Fransen kunnen nu kiezen met hulp van Nederlands Kompas. Ja. Ja, waar gaat dat over? Vraag je dan af. Uh, en dan zit er ook die formulering: uh, nu kiezen met hulp. Uh, lijkt mij wat overbodig lang. En uh, toen had, had ik bedacht uh, dat je daarvan zou kunnen maken: Hollande straks met Nederlands kieskompas gekozen. Een stuk duidelijker. Je... Niet per se heel sexy, maar wel duidelijk. En dan nog even de laatste, de volkskant, die kopte: dat over terug moeten, zegt Leers, gold niet voor Mauro. Ja, dat is een uh, zeer opmerkelijke kop, uh, want dat is gewoon uh, A, spreektaal, uh, B, veronderstelt het heel veel voorkennis, en C, weet je ook niet waar het over gaat. Uh, dus ik zou daar iets van maken als uh, leerstubbelpunt, uitspraak geldt niet voor Mauro. Het, is, het lijkt allemaal zo makkelijk hè, Jochem, als ik jou zo hoor is het niet echt hogere wiskunde. Uh, in principe is koppenmaker niet hogere uh, <laughs> wiskunde. Maar je moet er wel even zorgvuldig over nadenken. Ja, en uh, dat uh, bij deze. Dus nou goed, straks, dus dat Spotify abonnement. En dan worden de koppen dus nog veel belangrijker dan ze nu zijn. Spotify, tenminste, we noemen het even zo. Maar een krantenabonnement, een beetje à la Spotify. Jochem van den Berg van de Spel, dankjewel. Uh, dankjewel. BNM today. Willemijn Veenhoven. Chelsea Benfica voor het Billaert. Het is nog steeds 1-0 voor Chelsea. Met nog twee minuten te gaan voor de rust. Uh, alleen Benfica staat nog maar met tien man. Want de aanvoerder Maxi Pereira heeft inmiddels een tweede gele kaart gekregen. Van uh, scheidsrechter Scomina. Dus moet Benfica met zijn tienen een 1-0 achterstand goed maken. En nog twee goals maken om naar de halve finale te gaan. En Scomina heeft al flink wat kaarten uitgedeeld ook bij uh, de Portugezen. Portugese, al zou je ze... Geen Portugezen noemen, want er staat geen Portugees in dat elftal. Maar uh, Gavi Garcia heeft al geel gehad. Bruno Cesar heeft al geel gehad. Die twee zijn ook geschorst. Mocht Benfica nog een stuntje plegen, moeten we even opletten Of Chelsea niet stiekem nog 2-0 maakt alvast. Voor de rust dan is deze wedstrijd helemaal uh, bekeken. En ook Cardoso en Aymar kregen nog een gele kaart. Kortom, Benfica in de problemen. Niet alleen vanwege de scoren, maar ook vanwege de kaarten. Inmiddels twee hele leuke dames hier aangeschoven. Maartje Duin en Esma Linneman. Goedenavond, dames. Goedenavond. Goedenavond. Zo meteen uitgebreid ga ik het met jullie hebben over jullie documentaire... voor Radio 1 over singles, het dagelijks leven van singles. Een van de voordelen, lijkt me zo, is dat je niet thuis nu op de bank hoeft te zitten... en naar die stomvervelende wedstrijden te kijken. Ik ja, wist niet eens dat hij was. Precies. <laughs> ik wist niet eens dat hij was. Dat hoef je dan... <laughs> of, of houden jullie nog van voetbal, toevallig? Nee. nee. Nou, ik hield heel maar... erg van voetbal ja. toen ik nog met mijn grote liefde was. Maar ik ja. hield van voetbal en nu <laughs> ja. mis ik alles. Dus... Ja. Overigens is het natuurlijk volstrekt voordeel. Ik, ik zeg wel naar nou, die stomvervelende wedstrijd, maar dat vind ik niet. Dat vind jij dus ook niet, dus het valt eigenlijk wel mee. Maar goed, zo meteen gaan we het uitgebreid hebben met jullie over die fantastische documentaire die vanaf aanstaande zondag te horen is in vier delen op Radio 1. Exit Holland. Maar eerst Exit Holland mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Roel Maaldrink, die woont in de Veren Verenigde Staten. Wat ben je aan het doen, Roel? Op dit moment loop ik eigenlijk langs de strand, want het is weer mooi weer. Oké, ik hoorde even wat lawaai, maar dat zal de wind zijn. Dat zijn vogels, ja. Jij was laatst aan het roadtrippen in de Verenigde Staten... en toen kwam je er eigenlijk achter hoeveel mensen het er wel niet voor over hebben in de VS om miljonair te worden. Je was in een heel klein dorpje in het westen. Wat gebeurde daar? Ja. Ja, dat klopt. Ik was na een tijdje echt in het midden van de desert... echt in een, in een heel klein Wild West-dorpje. Uh, en dat was echt zo'n dorpje met zeg maar zes inwoners en tien uh, gekke koeien. Maar er was een klein winkeltje in dat dorpje... en voor dat winkeltje stond wel een rij van zo'n honderd man. Ja. Dus ik vroeg me af, wat is daar aan de hand? Is er een volkstelling, is er een gratis hamburg? Is het paasconcert van Justin Bieber? Maar het bleek dus dat ze daar lood verkochten voor de Mega Million Loterij. Ja, die vorige weekend uh, viel, Ja. Ja, en de hoofdprijs van die loterij, dus de hoogste hoofdprijs in wereldgeschiedenis, was 640 miljoen dollar. En jij hebt even met die mensen gesproken en die, bleken ook, die kwamen helemaal uit een andere staat daar naartoe, hè? want dit was in Californië. Ja klopt, die kwamen helemaal uit Nevada, want Nevada, daar doen ze niet mee in de loterij, dat mag daar niet. Dus die gingen helemaal naar California om daar maar mee te doen in de loterij. Dus ik sprak een man daar, Carlos, een Mexicaanse man, die woonde in Vegas. En die had gewoon een paar uur in de auto gezeten... en daarom nog een paar uur in die rij gestaan om maar een lot te kopen. En wat vertelde die? Nou ja, hij, hij, ja, hij vertelde dus dat hij met zijn vrouw uh, hierheen was gegaan. Ze hadden allebei een dag vrijgenomen in de hoop dat hij maar uh, ja, miljonair zou worden. Want hij zei, elke Amerikaan heeft één ding gemeen... en dat is de hoop miljonair te worden. Ja, en dat is het typisch, natuurlijk typisch, nou ja, weet ik niet, maar dat, dat vond jij dus typisch Amerikaans. Um, en, die, en die Carlos, die, uh, die helemaal uren gereisd, nou ja, um, hij is niet gevallen in Californië. Ja, er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Hij is gevallen. Iemand hier in de Verenigde Staten is dus uh, multi-multi-multi-miljonair. Uh, maar hij is niet gevallen in Californië. Dus helaas van Carlos, die werkt nog steeds in Las Vegas. En ik geloof dat er nu weer een of ander, uh, um, er is weer gedoe over die... Over die um, uh, loterij, heb je dat ook meegekregen? Nou, er is heel veel gedoe over de loterij, maar ik weet niet precies wat, wat voor gedoe nu weer. Ja, er is een fictie ruzie ontstaan over. Uh, um, er zouden drie winnaars zijn. En ze wilde de prijs niet delen met haar collega's, die Merlande Wilson. Nou, ik weet trouwens niet of dat precies het laatste nieuws is, maar er was uh, veel gedoe over. Maar goed, dat weet jij ook even niet uit je hoofd. Daar komen we later nog op terug als we dat hebben uitgezocht. Heel goed. Dankjewel, Rolmaaldrink vanuit de VS. En Radio 1. Het NOS-journaal. Met Gersher Manemakker. Minister Verhagen wil dat telecombedrijven bij een storing... sneller gebruik maken van elkaars netwerk. Hij gaat erover met de bedrijven in overleg, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Door een brand in een netwerkcentrale... lag een groot deel van het Vodafone-netwerk vandaag plat. Aan het eind van de avond kunnen alle klanten weer bellen, zegt het bedrijf. Nederlandse piloten kunnen binnenkort beginnen met het testen van de JSF. Het eerste Nederlandse testtoestel is vandaag opgeleverd en gaat naar een basis in Florida. Daar kunnen de Nederlanders deze zomer beginnen met de training van piloten en onderhoudspersoneel. De luchtmacht wil de JSF als opvolger van de F-16, maar daarover wordt deze kabinetsperiode nog geen besluit genomen pvda fractieleider Samson noemt het aftreden van zijn fractiegenoot Leerdam moeilijk, moedig en verstandig. Leerdam was in opspraak geraakt doordat hij in een interview met 3FM serieus meepraatte over een verzonnen nieuwsverhaal. En in China zijn fossielen gevonden van grote, gevederde dinosaurussen. Ze gaan om een voorvader van de Tyrannosaurus Rex. Onderzoekers vragen zich nu af of die misschien ook veren heeft gehad. De fossielen zijn 125 miljoen jaar oud. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is rust in de kwartfinales van de Champions League. Chelsea Benfica 1-0, Real Madrid Apollon Nicosia 2-0. Gaan we verder. Illegale kinderen... Ik begin even opnieuw. Illegale kinderen, die hebben in Nederland recht op onderwijs. Het rare is alleen, een wet stelt dat ze geen stage mogen lopen. Wel recht op onderwijs, maar ze mogen geen stage lopen. En dat betekent dat ze daardoor hun opleiding niet kunnen afmaken. Nou, in de gemeente Amsterdam wordt naar alle waarschijnlijkheid vanavond een motie aangenomen... waardoor illegale jongeren wel stage kunnen lopen bij de gemeente zelf. Minister Kamp heeft gezegd dat dat absoluut niet de bedoeling is. Maar Amsterdam is dat toch van plan. Martine Goeman van Defence for Children is hier. Goedenavond. Goedenavond. En Kelvin Vrede, goedenavond. Goedenavond. Jij bent zo'n illegale jongen die dus niet op stage mag aan de telefoon. Goedenavond, jij ook. motie is trouwens inmiddels aangenomen in Amsterdam. Ze gaan dus illegale jongen gewoon op stage laten gaan bij de gemeente. Ondanks dat minister Kamp dat nog steeds verbiedt. We even, uh, beginnen even met Martine hier. Martine, jullie uh, begeleiden dit soort jongeren hè, bij Defence for Children. Ik moet toch even, even kort uitleggen, want het klinkt natuurlijk heel gek. Je hebt wel recht op onderwijs als je illegale jongeren bent, maar je mag geen stage lopen. Nou, ik denk dat je het goed uh, samenvat. Dat is namelijk ook heel gek. Uh, deze jongen hebben inderdaad recht op onderwijs. Zelfs de leerplicht voor kinderen onder de 18 jaar. Uh, toch uh, wordt stage nog steeds gezien als werk in plaats van onderwijs. Op grond van de wet arbeid moeten deze kinderen een tewerkstellingsvergunning hebben. Om stage te kunnen lopen. Mm -hmm. En die kun je helemaal niet krijgen als je geen verblijfsrecht hebt in Nederland. Dus omdat... Die stage wordt gezien als werk en ze hebben geen werkvergunning, kan je geen stage lopen. Klopt, ja. ja en, en daardoor kan je ook je diploma niet halen. Dus is het ook het recht op onderwijs in het geding. Ja. Met name ook het non-discriminatiebeginsel. Want Nederlandse kinderen mogen wel stage lopen, dus waarom deze kinderen niet? Ja. Echt een grove mensenrechten schending. Kevin, ja, ik zei net al, jij bent illegaal in Nederland. Uh, kan je even kort jouw achtergrond vertellen? Hoe zit dat? Waar kom je vandaan en hoe, waarom wil je hier blijven? Um, ik kom uit uh, Suriname uh -huh. en uh, ik kwam in 2003 naar Nederland. Um, ik kwam met een toeristenvisum en uh, nou, toen werd ik toevallig ziek. Want ik heb een uh, chronische aandoening, dat is ziekenzalanemie. Uh, uh -huh. En uh, nou ja, toen ik ziek werd, toen ging ik naar het ziekenhuis en kreeg daar een heel goede behandeling. Ja. En uh, toen besloot mijn moeder uh, een, uh, een medische uh, vergunning voor me aan te vragen omdat ik uh, hier beter werd behandeld dan in het land van herkomst. Uh -huh. Zodoende ben ik uh, na al die jaren en nog steeds. En ja, ja, nog steeds één stap verder. Maar goed, je bent dus nog illegaal. Dat is het, het hele probleem. Um, en jij volgt een opleiding. Je doet iets met, iets met banken? Hè? Ja. Wat um, doe je? Ik doe, ik doe de opleiding commercieel medewerker, banken, verzekeringswezen. Oké. Okay. En toen moest je dus op een gegeven moment stage gaan lopen. En dat mocht niet? Nee. Um, ja, nou, nou in het begin, ik, ik, ik wist dat het mocht. Dus ik ging heel um, ijverig op zoek naar stage. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik begon heel erg vroeg. En ik had, ik, en ik had al een aantal stageplaatsen gevonden. De, um, toen, ging ik, toen ging ik op, uh, op gesprek. En, uh, en wat bleek dat ik een aantal documenten. Dat, dat ik die gewoon niet had. Nee. En uh, ja, zodoende kon ik, kon ik helemaal niet op stage, want ja... Ze nemen je uh, gewoon niet aan bij een bedrijf, daar komt het op neer? Nee, want, nee. want, ik, want ik was ja, illegaal. Ja. Ja. ja, en dan krijg je geloof ik als bedrijf een fikse boete, hè? 8000 euro, geloof ik, Martine? Dat klopt. Ja. Bedrijven kunnen nu inderdaad zo'n hoge boete krijgen, terwijl ze eigenlijk alleen maar terecht op onderwijs respecteren van deze jongeren. Um, Kelvin, wat, wat deed je vervolgens? Want jij bent uiteindelijk terechtgekomen bij de Triodosbank en die wilde jou wel hebben. Ja, klopt. Uh, maar, maar ze wilden niet um, um, ja, in strijd met de wet gaan. Mm -hmm. Want, ja, dat zal hun naam niet in goed daglicht brengen, laten we het zo zeggen. Nee. Um, ja, wat ik toen had gedaan is... Ja, ik... Uh, ik uh, ik, ik kwam in de uitzending van de ombudsman. Mm -hmm. En, uh, en vandaar kwam ik uh, ja, bij, uh, bij uh, verschillende instanties terecht. Ook ja. uh, bij, uh, bij de Start Foundation. En nu en... is het eigenlijk zo dat de Triodos Bank um, samen met advocaten um, nou, jou als voorbeeld nemen. En, of tenminste een van de voorbeelden in ieder geval um, om het aan te klagen. Hè? Jullie zijn er met een zaak bezig. Ja, klopt. Je klaagt de Nederlandse staat aan. Ja, ja. Dat, dat klopt. Wat vind je eigenlijk, want het is natuurlijk, in mijn oren klinkt het echt heel raar, je mag, wel, je mag wel naar school, je mag een opleiding volgen, mag je geen stage doen. Ja. Hoe, mijn, hoe, hoe zie jij ja, dat? Ja, ik vind, ik vind het ook heel, heel erg absurd, want uh, ja, het, het, je, bent, je bent een aantal jaren naar school geweest en, en na die aantal jaren dan kan je gewoon niet, niet de beloning krijgen waarvoor je zo hard hebt, hebt gewerkt, laten we het zeggen. Ja. Dus, ja, ik, ik vind het, ja, het, het kan gewoon niet. Nou gaat dus, Amsterdam zegt, nou, achterlijke wet, uh, daar houden we ons niet aan. Uh, wij gaan in ieder geval als gemeente, gaan wij wel uh, mensen op stage laten gaan. We bieden stageplekken aan. Wat vind je daarvan, Kelvin? Nou, ik vind het, ik vind het een, heel, een hele goede initiatief. En ik vind dat de rest van Nederland uh, dat, dat die voorbeeld ook zou moeten volgen. ja. Um, en nou, dat gaat, dat, daar is Martine hard aan, voor aan het wetijveren... om dat um, zo te laten plaatsvinden dat er in ieder geval meer mensen op stage mogen. Om hoeveel van, van deze kelvins gaat het, zeg maar? Illegalen die geen stage kunnen lopen? Nou, Het is altijd inderdaad heel lastig in te schatten... hoeveel kinderen in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning... omdat ze niet geregistreerd staan bij gemeenten. Schatting is dat er ongeveer 30.000 kinderen zonder verblijfsvergunning zijn... waarvan enkele honderden met deze problematiek zullen zitten. Ik weet zelf dat in de gemeente Utrecht ook al tussen de 20 en 50 kinderen... Zijn waarvoor dit probleem speelt. Dus als je kijkt naar de grote steden, kom je na tussen de 100 en 200 ongeveer kinderen uit waarvoor dit speelt. Ja, en wat kunnen jullie nou doen? We hebben in 2009 al een coalitie opgericht vanuit Defence for Children... samen met organisaties als UNICEF en Stichting Kinderpostzegels... waarbij we de regering hierop aan hebben gesproken. Mm -hmm. Een jaar later kregen we een brief van de minister... dat het probleem opgelost zou worden. Van we ver... Welke minister toen? Uh, minister uh, was toen van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Um, en in samenspraak met dat was uh, dat was toen minister uh, Rauwvoet. Ja. En uh, was plaatsvervangend. Uh, maar die spreekt uh, namens de regering... ook namens minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dat moment... Uh, dat de problematiek opgelost zou worden. Nu dat dat zelf... is toen toegezegd? Dat is toegezegd. En uh, we vinden het daarom ook vanuit die venstructuur... een enorme schending van het vertrouwensbeginsel... en het recht op behoorlijk bestuur. We hebben daarover ook een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. We hadden een toezegging van de minister, niet van mijn buurman of zo. Uh, vanuit het woord van de minister zou je toch uit mogen gaan... als kind en als organisatie. Maar Rauwvoel zou... heeft dat toen niet geregeld. En, en Kamp zegt nu, nou, de groeten, ik wil het gewoon niet. Ja, nou nou, ik, ik, je merkt ook wel in uh, de kamerstukken die hierover geschreven zijn... dat het probleem niet zozeer lijkt te liggen in, uh, bij minister Van Bijsterveld... of bij minister Leers. Zij geven beide wel aan dat uh, ze ervoor open zouden staan... dat ja. stages mogelijk worden. Maar minister Kamp geeft aan uh, dat hij voor deze kinderen het voldoende vindt... als ze een, een soort leerbewijsje krijgen voor het theoretisch deel. Dat hij het niet wenselijk vindt om deze jongeren een uh, stage te laten lopen... en diploma af te laten ronden. Het is dus echt een schending van het non-discriminatiebeginsel. En verschillende organisaties zijn daarmee eens En ook de leerplichtambtenaren in Nederland. Goed, dus dit krijgt nog een staartje, als het goed is. Krijg wat krijgt zeker betreft, een in staartje. In geval. ja. De ombudsman, ja. die noemde je net ook al, die heeft de minister gevraagd... om, om ook snel te komen met een oplossing voor deze jongeren. Uh, ik hoop dat het goed komt, Kelvin. Ja, ik ook. Ja, want je wil ja. natuurlijk wel uh, het afmaken, lijkt mij. Ja, uiteraard. Ja. Succes en sterkte. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Uh, Kelvin, dankjewel. Martine Goeman, goed dat je er was, dank. Somebody that I used to know, gaan we over naar de muziek. Somebody that I used to know van Gotje is vanaf vandaag officieel de allergrootste top 40-hit aller tijden. Ja, en dat nummer kent iedereen natuurlijk van die razend knappe cover met vijf mensen en één gitaar. Als je die nu nog steeds niet hebt gezien, dan uh, uh, nou, heb je echt onder een dikke vet steen gelezen, gelegen. Uh, was, een, was een mooie cover, iedereen heeft hem al een miljoen keer gezien op Facebook. Die overal is grijs gedraaid, maar dat is natuurlijk niet de enige cover. Op YouTube zijn wel honderden varianten op die hit van Gotje te vinden. En die gaan we bijna allemaal voor je draaien.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 Alle 800 versies van Godje somebody that I used to know. Ja, je kunt geen tijdschrift openslaan of er staat wel een verhaal in over single zijn. Waarom er eigenlijk zoveel vrijgezellen rondlopen... en ja, hoe je zo snel mogelijk die prins of prinses op het witte paard vindt. Maar wat alleen zijn nou in het normale alledaagse leven betekent... daar gaat het eigenlijk nooit over. En uh, radiomakers en vrijgezellen natuurlijk Esma Linneman en Maartje Duim... die dachten belachelijk dat het daar nooit over gaat. En die maakte een radiodocumentaire over... en die heet Een Cursus Alleen Zijn. En die is vanaf zondag hier op Radio 1 in vier delen te horen... om uh, te beginnen om tien over half tien. Maartje en Esma, goedenavond. Goedenavond. En ik kan, uh, zei ik net al, als mede-vrijgezel uh, vaststellen... dat het ontzettend herkenbaar is. <laughs> Alle vrijgezellen en iedereen die ooit vrijgezel is geweest... en wie is dat nou niet, uh, luister vooral komende zondag... Um, ja, dat uh, wordt smullen, denk ik. Um, het is, ik zei net uh, radio over, over de radio over de alledaagse werken, uh, werkelijkheid van Leven in je Eentje. Waarom moest daar per se een documentaire over worden gemaakt? Nou, wat je zegt, in media, in tijdschriften, zo wordt het niet behandeld. En uh, eigenlijk is het ook een soort kennis die niemand van huis uit meekrijgt. Dus uh, we zijn allemaal opgegroeid in een gezin. We weten allemaal dat het brood in een gezin uh, doorgaans opgaat. Dus je moet maar even van een andere single weten dat je brood ook kunt invriezen. Het is mijn een heel cultuur voorbeeld. Maar nou, nu... dat je krentenbollen kunt invriezen. Dat kwam ik dus laatst achter. Dat oh, vond okay. ik dus heel bijzonder. En verse kruiden. Ja, kan oh ja, ook. Ja, ja. Ja, ik ko ja. ik kook niet als, als single, dus dat oh. uh, heb ik niks aan. Maar goed, dus daar, vond, daar, daar hoor je nooit het over. Daar moeten we dus iets aan doen. nou Die kennis moet eigenlijk, zou eigenlijk meer gedeeld moeten worden... nu er zoveel meer singles zijn dan een generatie geleden. En dat is dus ja. niet iets wat je van je moeder leert. Nee, want er zijn echt heel veel singles hè, in Nederland. Ja, ik geloof... Uh, hoeveel zijn het er? Ja, 2,5 miljoen. Ja, zoiets. 2,5 miljoen en in meer dan bepaalde, 2 miljoen. In de meeste grote steden ja, gaat dat langzaamaan richting de helft van de, alle huishoudens die uh, alleenstaand uh, ja. is. En daarvan is dan weer de meerderheid single. Ja. beetje ingewikkeld, maar er komen gewoon steeds meer singles ja. bij. Ja. Ja, dus jij zegt, ja, dat, dat leer je niet van je moeder. En daar moet je toch eens iets over horen. Um, het was het ook een beetje zo van. Um, dat begrijp ik dat je dat eerder zei? Van ja, het is ook een beetje. Wordt de hele tijd gezien als een soort tussentijd. Uh, niet, een tijd die niet echt telt als je single bent. Je bent maar aan het wachten of zo. Formuleren andere mensen dan. Tot je weer aan de man bent. Ja, mm. nou, voor mij, ik gold het heel erg. Want ik zag vooral mijn huis bijvoorbeeld heel erg als een tussenstation. Uh, dat was gewoon een plek waar ik nu even was, maar. He, volgende week dan ga ik hem ontmoeten. En wie weet gaan we wel samenwonen over drie maanden. Dus ik ga niet nieuwe planten kopen. Of, en ik ga helemaal niet opnieuw behangen of verven of ja. een nieuwe bank kopen. Want dat is allemaal maar gewoon ja, een tussenfase. En plus, dat doet die man straks allemaal, toch? Ja, er zijn dat zijn allemaal ook. dingen die ik ook gewoon niet zo goed kan. Of ja. Een, nou ja, een Ikea-mebel kun je niet eens in je eentje in elkaar zetten, weet je? Dus je hebt het geprobeerd, hoor. Ik heb het geprobeerd. En ja, dat, dat duurt dan gewoon twaalf uur of zo, weet je? Als ja. dus je dat in je eentje doet. Maar, maar dat, is, dat is het mooie aan de documentaire. Dat soort dingen hoor je ook terug. Neem gewoon een klusjesman, in godsnaam. Anders doe je het nooit zelf. Dat soort dingen. De documentaire is in vier delen. Het eerste deel, aanstaande zondag, gaat vooral over de praktische dingen waar je tegenaan...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 Wat ik ook heel mooi vond, dit is natuurlijk een beetje mijn bekend voorbeeld, denk ik wel, eten is lastig. Wat ik ook heel erg mooi vond is um, uh, dat jullie mannen hebben gevonden die daarover praten. Ik bedoel, wij dames hebben het de godganse dag over, maar die mannen hoor je er eigenlijk nooit over. Um, en eigenlijk echt wel een beetje echt een inkijkje in het leven van de mannelijke single. Ik denk dat ik de eerste drie maanden heb ik bij die beste vriendin geslapen. Een kamertje gehuurd. En um, dan heb ik terug naar mijn origineel huis gegaan. Dan kon ik niet in bed slapen omdat er de hele tijd een lege plek naast mij was, waar een vrouw normaal gezien lag, waar ik heel veel van hield. En dan ben ik in de zetel gaan liggen voor de tv. En in de zetel is er maar één plek voor één iemand. Dus dan klopt dat, dat je daar alleen in ligt. Stomme. Ik dacht, meteen konden jullie geen Nederlanders vinden. <laughs> uh, jawel, jawel. Nou, het was moeilijker om mannen te vinden, inderdaad, die hier openlijk over wilden praten dan uh, vrouwen. Die waren meer praten zijn, ook meer. Nou, in ieder geval in onze directe kring. En je moet het een beetje in je directe kring zoeken... als je het over zo'n persoonlijk onderwerp wil hebben. Meer vrouwen zal dan ja. mannen. Maar uh, ja, nee, dit was iemand die gewoon uh, zo slecht tegen alleen zijn kon... dat we het een heel ja, goed verhaal vonden. Ja. Uh, ja. Hij is heel openhartig, ook op, op meer momenten nog. Ja. En, uh, waarom is het toch zo lastig voor heel veel vrijgezellen... om daarover te praten? Ja omdat het toch een. Uh, ja, misschien omdat je daarmee jezelf zo definieert. En dat tot als je jezelf als vrijgezel neerzet, dat je je dan als eeuwig vrijgezel neerzet ofzo. Dat je maar het beste inderdaad zelf ook kunt doen, dat het een soort tussentijd is. En dat je aan het wachten bent tot die liefde. Maar voel, in je leven. voel jij dat ook zo? Nou, ik heb oh. dat in ieder geval wel een tijd gehad. En voor mij, uh, dit maken van die radiodocumentaire... Uh, markeert eigenlijk wel een punt dat ik denk... oh ja, ik durf hier eigenlijk gewoon wel over te praten. Maar het is toch eigenlijk, eigenlijk heel geweest. triest? Want ik merk het ook hoor, dat mensen zeggen... oh, ben je al dik anderhalf jaar vrijgezel? Nou, en dan zie je ze denken, nou, zal wat mis met zijn. En mijn moeder die uh, elke week met, met datingtips op papier komt aanzetten... oh, dit las ik nog hier, leuk. Maar dat is natuurlijk eigenlijk idioot. Ik bedoel, je zegt er zijn meer dan 2 miljoen vrijgezellen. Het is niet, het is niet absurd of zo. Nee. Nou ja, um, ik denk dat dat ook aansluit op het, wat jij ook zegt... dat als je single bent of vrijgezel, dat er dan iets is verkeerd gegaan. Of dat je daar schuld zelf aan hebt. En dat is natuurlijk niet altijd uh, zo. En daarnaast vind ik het zelf, om over mijn dagelijks leven te praten... vind ik het ook wel lastig, omdat als je single bent... dan heb je het over jezelf. Terwijl als je bijvoorbeeld een gezin hebt... dan kun je via je kinderen praten over jezelf. Of ja. via je echtgenoot of je partner of zo... Maar ik heb het dan echt over... Nou, en toen ging ik dit doen en ik deed toen dat. En dat voelt ook al snel... Nou, voel ik me dan ongemakkelijk bij... en ik denk dat andere singles dat misschien ook hebben. Ja. Wat mooi is, uh, Esma... is dat uh, uh, jij zit veel in de documentaire... en je bent verrekte eerlijk. Um, daar hebben we een mooi stukje van... Um. Kijk even naar de regisseur, dat hij de juiste instart. Um, jij vertelt dit op. Ja, het is, het is ik moet er even bij zeggen. We doen nu net of het alleen maar hele uh, zielige dingen in voorkomt. Het is helemaal niet zo. Er zitten ook heel veel, nou ja, positieve dingen in. Maar Dit is wel even een, een dramatisch momentje. En op een gegeven moment stond ik daar omringd door drie andere vrouwen die allemaal zwanger waren en die eiden over hun buik en die zeiden van. Maar in jij, heb jij wel eens nagedacht over, uh, ja, hoe zit dat met jou? Want toen hoorde ik mezelf ook zeggen van, nee, ja. Ik heb een loei in de kinderwens en uh, ik heb geen vriend. En uh, toen viel het stil. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik gewoon toch voortijdig naar huis gegaan. toen heb ik de hele avond liggen huilen. <laughs> ja, ja. Dat vond ik wel moedig van je dat je dat zo vertelde. Dank je. Ja. <laughs> nou, volgens mij hoort het ook wat bij om daar dus eerlijker over te worden. Over dat het echt best wel vervelend is om op zondagmiddag om vier uur naar een verjaardag te gaan en jezelf omgeven te zien door zestien zwangere vrouwen en uh, ik weet niet hoeveel kinderen uh, uh, ja en dat jij daar als enige staat en uh, ja, jij hebt het nog niet voor elkaar. Is het dan ook een beetje dat je dit uh, vertelt in die documentaire van hallo uh, uh, dames en heren trouwens ook, doe er niet zo moeilijk over, dit gebeurt gewoon, vertel het gewoon. Mm -hmm, ja. Ja, wees er eerlijk over. Ja, want dat, dat zeg ik dus ook in die documentaire. Ik merk dat toen ik gewoon met mijn mijn vriendinnen daar meer en ook eerlijker over ging praten. Over ook waarom ik dat moeilijk vond. Dat ik eigenlijk toen veel meer begrip van ze kreeg. En dat ik uh, ja dat ik eigenlijk nu veel makkelijker omga met mijn vriendinnen... die wel kinderen hebben. Juist door uh, er juist wel over te praten. Niet net te gaan doen alsof jij dat niet wilt. Tenminste, ik heb mijn kinderwens. En ah. daar kan ik me beter gewoon eerlijk over zijn. Want als ik zeg, oh nee, uh, ik geniet nog zoveel van mijn single leven... dan is dat gewoon niet oprecht. En dan kom je ook gewoon niet nader... Uh, tot jezelf en tot een ander. En gewoon af en toe zeggen, leuk hoor, dat de derde nu morgen vier wordt. Maar, uh... maar mij interesseert het gewoon Precies. Niet. <laughs> Doei. zal mij een worst Wezen. Ik heb wat anders te doen op zondag. Ja. Nee, maar zeker, dat ook. Je mag ook gewoon zeggen, weet je, sorry, maar ja, ik heb gewoon iets anders te doen. Ik kom liever een andere keer. Uh, ja, of s'avonds, niet... als ze allemaal in bed liggen. Ja, dat, dan dan kom vind ik lekker ik bier wel drinken, wel gaan we een hele nacht door. Weet je, ja. beter. Ja. Um, wat, wat ook een reden voor jullie was om die doken te maken, is. is, is eh, begrijp ik dat je een beetje ergert aan dat de maatschappij ons maar laat geloven. dat dat vrijgezel eh, zijn niks met toeval te maken heeft. Hè? Dat eigenlijk een beetje, nou ja, wat je net al zei, Esma, dat het je eigen schuld is. tussen aanhalingstekens. Um, daarom een mooi fragment, vond jij, Maartje? Ik probeer me ook. Uh, dat ben ik niet. af en toe te realiseren dat ik misschien ook niet alles allemaal in de hand heb. Het is ook een soort toeval of een. Uh, uh, statistische kwestie in deze die tijdsgevricht of zo, weet je wel? Ik ben ook een, een statistiek eigenlijk. Ja, want daarmee zegt ze eigenlijk... Nou, ze zegt eigenlijk, er is meer aan de hand dan alleen maar mijn persoonlijke... Je zit als single soms een beetje in je eigen huisje, in je eigen hoofd te malen... Waarom, uh, om redenen waarom jij die man of die vrouw nog niet bent tegengekomen. Maar er is ook een grotere werkelijkheid daarbuiten. En ja, die statistieken die zeggen dat eigenlijk. Namelijk nou, uh, dat je gewoon niemand tegenkomt af en toe, of niet de juiste? Nou ja, men, oh, dat, zij heeft het dan ook over het probleem waar wij dan niet heel erg hierop in zijn gegaan... Um, van hoogopgeleide vrouwen, dat dat... Moeilijker is voor hoogopgeleide vrouwen om een man te vinden, ja. zeg maar, die even hoogopgeleid of. Uh, Downdate, oh, hè? Moeten we. Ja, ja forget ja. It. Maar goed, <laughs> niks nee, maar, maar. zij troost zichzelf dus, en dat herken ik zelf ook wel, met die, die statistieken. Ja. En uh, door te denken, ja. Het is niet alleen maar uh, wat zich hier binnen in mij afspeelt. Het is niet alleen maar wat ik doe of, uh, of ik naar Het is ook gewoon toeval wie ik tegenkom. En precies, en, ja. precies. En want dat is vaak wat wat ja. tijdschriften of films je willen doen geloven. Dat als je maar zus doet of zo doet of uh, deze regels volgt. Of, dat het dan, dan allemaal wel goed. goed komt. Of ja. die dating site. Ja. Waarmee we niet willen zeggen dat het nu verkeerd zit. Hè? Laten, we, laten we dat even duidelijk stellen. Zijn jullie blij met de documentaire? Is het geworden wat je ervan hoopte? Ja, ja, heel erg. En ik hoor dus van veel mensen die het al een sneak pre-year hebben gehoord, dat ze zich erin herkennen. En dat, dat daar ben ik heel erg blij mee. Want we hebben geprobeerd zoveel mogelijk verschillende mensen aan het woord te laten. En uh, je Probeer toch allemaal altijd een beetje te kijken. We gingen natuurlijk uit van onze eigen ervaringen. Maar we hebben geprobeerd toch zoveel mogelijk mensen met een andere kijk op het vrijgezellenbestaan aan het woord te laten. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen zich erin herkennen. En dat kunnen ze. Komende uh, zondag dan is het eerste deel te horen. Tien over half tien hier op Radio 1. Esma, Linneman en Maartje Daan. Dankjewel. Dank je. Voetbal van Wilaert, Chelsea, Benfica. Ja, daar regent inmiddels aardige kansen in de tweede helft. Er zijn 53 minuten in totaal onderweg. Nu Torres. Nou is heel Londen niet zo gek verbaasd dat hij een kans krijgt dat hij hem dan mist. Maar in dit geval schuift hij hem via een tegenstander nog maar net naast. Torres is namelijk een aanvaller die toen hij bij Liverpool speelde... een paar jaar geleden heel goed was en veel scoorde. Maar sinds hij in Londen voetbalt, is dat scoren, is hij een beetje verleerd. Maar hij is niet de enige die goede kans heeft gehad. Cardozo kreeg een hele goede kans om 1-1 te maken voor Benfica. Maar uh, hij miste, net als in de eerste helft, een hele grote kans. En ook uh, Ramirez en hoe hij die bal nou uiteindelijk miste... die hij kreeg van Kalou uh, dat is nog steeds een vraag. Want die bal lag echt op 5 centimeter van de doellijn. Daar was niemand meer voor. En Ramirez miste de bal volkomen voor 2-0 voor Chelsea. En dus staat het na een kleine 10 minuten in de tweede helft... nog altijd 1-0 voor de ploeg uit Londen. En bij jouw Real Madrid, Abba Nicosia, is het nog steeds 2-0? Ja, nog steeds 2-0 en dat valt toch een beetje tegen. Er zijn ook veel minder kansen in de tweede helft voor Real Madrid. We hebben een schot gehad van Granero, maar dat was het dan wel. De hoogstandjes van Ronaldo zien we niet meer. De acties van Kaká lijken een beetje verdwenen in de rust. Er zijn twee wissels geweest bij Real Madrid. Callejon is erin gekomen voor Marcelo. En Di Maria is in de ploeg gekomen voor Higuain. En Higuain toch ook weer teleurstellend als diepe spits in het elfte van José Mourinho. Real in balbezit. Ze zullen meer doelpunten willen maken. Maar eigenlijk verdedigend blijft, blijft Apoel Nicosia moeiteloos overeind. Een linie van 4 en een linie van 5 ervoor. En ze komen er bijna niet doorheen. 2-0 in Bernabeu tussen Real en Apoel Nicosia. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Te beginnen met schrijver Kluun. Met Nightwriters houden we regelmatig workshops... voor mensen die uh, korte verhaal willen schrijven... net zo goed als Avond Korstius. Uh, of romans, zoals Peter Belalde. En hij geeft binnenkort een workshop... en ik kan hem je van harte aanraden. Als je er zin in hebt, kijk maar eens nightwriters.nl. Zo, en dit is de laatste keer de eerste keer dat ik reclame maak. Judoka, Henk Afgelopen weekend weer een erg mooi sportweekend meegemaakt... Als toeschouwer. We zijn kijken bij Ajax. Nou ja, ik vind Ajax uh, erg goed de laatste tijd. Mij de... Titelkandidaat van Nederland. Verder nog rondom Vlaanderen gekeken, maar god, wat is dat mooi dat hij wil rennen? Maar ja, wat kan je hard vallen op je sleutelbeen. En, uh, en uh, weer een aantal mensen gezien die uh, zwaar gelaseerd zijn geraakt. Vreselijk mooie sport, maar vreselijk gevaarlijk. En tot slot acteur, danser en presentator Jan Koijman. Voicemail van Jan Kooiman. Ja, die zat bij van, dat is duidelijk. Was was alweer BNN Today. Morgen zijn we er niet. Vrijdag zijn we er wel met de speciale vrijdagavondshow. Zometeen langs de lijn met Robert Meder. Veel plezier met hem. BNN. Europees voetbal op radio 1. Morgen om half negen in de Europa League. Schiet mooi. Oh, speel 2. Valencia A6. Komt hij erbij? Ja, hij komt erbij met het hoofd. Oh, wat een schitterende goal. Wat een fantastisch doelpunt. NOS langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws.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 Voor interim online professionals kijk je op someone.nl Dit is Radio 1.